De politie heeft vannacht zeven woningen in de Boudewijnstraat in Rotterdam-Zuid ontruimd. Omdat er bij een van de huizen een explosief door een ruit naar binnen was gegooid. Nadat de explosieve opruimingsdienst onderzoek had gedaan, mocht iedereen om half zeven weer naar huis. Het explosief was niet ontploft. Niemand raakte gewond.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 In het Zeeuwse tolen werden vier mannen klemgereden die even daarvoor een woning in Ritterkerk zouden hebben overvallen. Later schoten agenten in de haven van Rotterdam toen ze een automobilist achterna zaten die er bij een controle vandoor was gegaan. De auto botste daarbij tegen een politieauto. Niemand raakte gewond. Het kabinet trekt eenmalig 12 miljoen euro uit om Limburgse ondernemers te compenseren die zijn getroffen door de overstromingen van de afgelopen zomer. Die bedrijven kwamen eerst niet in aanmerking voor compensatie. Maar omdat ze ook last hebben van de coronacrisis... komt er nu alsnog geld uit Den Haag. De Limburgse werkgeversvereniging vindt de regeling veel te karig. Het weer door de grijze dag. De temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. Morgen is er weinig verandering. Na het weekend schijnt de zon wat vaker, maar dan wordt het ook een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men. nu nu. Toenbak leeft. Ja hoor, daar heb je het. Komt het aan fietsen? iets? <treeks> Hallo, ben er al? Nee. Nou, nou. Wat een wind ook, hè. Nou, kom snel binnen. En mis... Nee, het is het even mis... voet uit. Stamp je voet even uit. Je is vol met sneeuw, man. Jezus, dat loopt oh. zo in op die trap. Dat levensgevaar, straks splijt iedereen uit. <laughs> en de gemiddelde leeftijd hier bij niet, uh, niet hem is niet echt jong. Lang. hè? niet echt jong, nee. Dus neem de lift anders, maar dat is beter. En uh, nemen eens een boosterprikje voor de zekerheid. Ja, we moeten wel booster hadden, geloof ik. Hè? Nou, Zal genoeg... je je vertellen, ik ben al geboosterd. Ben je geboosterd al? Ja. Oké. Okay. Zal je vertellen? En... Nou, dat was het hoogtepunt van de week. <laughs> ja, dat was het hoogtepunt? Nou ja, ik ben, uh, we hebben een roadtrip gemaakt naar Aken. Router. We hebben het bij de Duitsers gedaan. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Oh. Dus uh, dat was... Uh... Vroeg in de auto. Ja, precies. En net op tijd, want de apotheek ging dicht. En we waren eigenlijk voor ene wagen daar, gelukkig. Yeah. Maar toen ging je dicht. En dan krijg je een van de QR-code. En dan kan je die op je telefoon gaan zetten. Dus het was gewoon even een wild plan om gewoon in die auto te stappen. Ja. Wij gewoon in Duitsland. Ja, we gaan het doen. Ja, ze ja, kwam, kwam. We de ons de ook vormen. zomaar aanwaaien destijds. Wij gaan nu die kant op, met z'n tweeën dus. Nee, met z'n drieën. Je met z'n drie. tweeën nou. Oké. Okay. Maar het was wel. Je uh, was gewoon van de straat die denkt van nou die, die kan er wel eentje gebruiken. Met, ja, nou ja. He, ik heb nu wel, nu je uh, allemaal van die nare berichten hoort. Ik kan er maar in zitten dan. He? Ja precies. nou ja. ja, goed, als we het toch over Duitsers hebben. Even als we battle uh, at this time delta still. We know that the um, omicron variant is really threatening us. It is spreading at a ferocious pace and potentially has the risk of escaping our vaccines at least partially. Ferocious speed. Ferocious. Mooi is oh, dat, dat. Ja, is, ja. ja. prachtig. Goed. Het is een uh, toepaklijf fijne toestel op aanstaan. Ja, de sfeer. Volgens nog is de sfeer hier nou, gemoedelijk. Zeker. Maar toch ook wat grimmig, want niemand weet wat er komen gaat. Ja, huh? mo moederlijk? Zijn die nou moederlijk? Ja, ja moederlijk dacht ik. Of of, of gemoedelijk. Moedelijk. Ja? Oh jeetje. Zou wel gemoedelijk zijn. Woont hij nog thuis? Niet. Eh, misschien wel. Ja. ja, ik denk dat hij nog thuis wordt. Oh. Nou, goed, een week vol gebeurtenissen. natuurlijk weer gisteren weer opnieuw allerlei dingen gehoord. Dingen die bij ons zijn gebleven natuurlijk. Een van die dingen die... Ja, wat, ja. Ja, zeker. Goedenavond. Hoe gaan de feestdagen eruit zien? Veel mensen worstelen met vragen als hoe vieren we het, met wie en waar. We krijgen zo goed als zeker te maken met nog meer maatregelen. Zeker. En uh, wat voor maatregelen zijn er dan eigenlijk? Uh, dat is dus ook even de vraag. Ik kijk waar ik die over hier had. <laughs> oh, die hier. Wat? Ja, Het is een alarmerend advies. Maar je moet in ieder geval denken aan maatregelen die het aantal contacten laten verminderen... En dat is natuurlijk net voor de kerst geen fijne boodschap. Jezus, dat had ik niet verwacht. Dat dat de maatregelen zijn. Nog minder. Het contacten verminderen. Oké. Okay. Je mocht vier mensen op bezoek en nu geen één meer, of zo? Ik weet niet. Gewoon uh, isole, jezelf isoleren in isoleren, de kamer. Ja, ja. En nergens contact mee hebben. En alle gaten en, uh, en, en kieren afdichten. Ja, ja. Dat met, er niks binnenkomt. Met verdampt nogmaals zeil. Want ook alles zei, dichtmaken. Ja, ze zei, dat zei ook iemand die ik uh, heel goed ken, die zegt... Het wordt net als de mazel. Het komt gewoon door de muren heen. Oh. Zeker. Nou goed, en dat hoorde, nieuws hoorde ik gisteren. En vanochtend pak ik de krant van de mat. En ik zie daar onze Willem-Alexander. Is je nou doen? hij nou aan het doen? Hij is bij een school op bezoek. En uh, is met heel veel kinderen in gesprek over hoe zij allemaal corona hebben ervaren. En doe maar even een selfie. Goed voorbeeld van hoe het niet moet. Nee, geen selfie ja. maken nu. Geen selfie. Jezus. Hij staat er ook bij met zijn gezicht zo. Hmm. Ja, is dat toch nou slim? Nou, wat denk je zelf, Max? Nee. Echt niet, Alex. Sorry, Max. Max is die andere man die heel veel zinnige dingen ja, had ja, verteld dat, dat in een interview. Dat was toch wel een hoogtepunt afgelopen week natuurlijk. Zeker. Jij in het interview wat je gedaan hebt. Ja, wat ging er door je heen toen je zo wakker werd? Nou, niet veel. Ik had hoofdpijn. Oh, wat waren de eerste woorden die in je opkwamen? Ik ben kampioen? Nee, het was eigenlijk wel een swear -woord. En Ik was wel eens vloeken omdat ik zo'n hoofdpijn had. Gast, ik denk, gast. Go back, waar ga is racen. De ja, ik wil gasten, <laughs> als je Ik wil gasten, als je niks zinnigs te melden, blijf als het programma weg dan. Weet ja. je wel, ga racen. Ik wil gasten, dit is Christmas. Een goede tijd, Christmas voor me. Stock up in wijn, kook winnie food. En leg mijn present onder de tree. Tel all my friends. With me. A good time Christmas. Yeah! A good time Christmas. Louros uit de vervlogen tijd. Good times Christmas. En een van de plaatjes die ik van hem nog wel kan draaien... want die past alleen kom ik een plaat tegen van deze Louros. Dacht ik echt, dat kan echt niet. Toen zong hij Miss Fine Brown Frame. What the fuck was dat dan weer voor plaats? Je hebt een lekker bruin frame, heb je. Ik hoop dat het over een andere iemand tijd dan. Ik heb nog een bruine kleur af, maar dan is je toch wel goed in de gelosteerd. Goed, toepak, leef, fijne toestel staan. aanstaan. Tink, Sunny. Think En hey Sunny, hit me down! Dat is al een, plaat, een jaar geleden, maar het is een beetje een alternatief kerstplaatje, vind ik altijd. Want er zit zo'n belletje in! Ja, het is toch altijd wel leuk om dat weer uit de stal vandaan te halen. Ik ben echt benieuwd of Think Thanks nog muziek maakt, maar ik had er even geen tijd om dat uit te zoeken. Nou, dat komt volgend jaar dan weer, hè? Zeker! Oh, daar oh, heb je hem! Hij zegt heel snel, hè? Ja, oh, hij is alweer voorbij. Ja, hij was al voorbij, dus oh. ik weet niet wie hem nu heeft. Is dat de pluim van uh, de baas van de week? Ja, dat is hem. Maar Och. nee, het is omikron. Oh! <laughs> dus hij is nou, heel als snel. als hij zo snel ook weer weg is, dan is dat natuurlijk ook prima. Dat is ook gewoon Toch? echt prima. Zeker. Prima. Zeker. Nou, het is uh, de week voor de kerst. Ja. ja. En de, de Rooms-katholieke uh, bisdom in Sicilië heeft zich moeten verontschuldigen bij ouders... want een bischop had aan een groep kinderen verteld dat de kerstman niet bestaat. <Gas> En het was een, echt een uh, leuk religieus evenement. Ja, nog wel. En uh, ja, het kenmerkende een rode kostuum van de kerstman. was gekozen door Coca-Cola. als een vorm van publiciteit. Nou, de ouders waren echt helemaal uh, ontdaan. Ja. En uh, ja, hij wilde eigenlijk. Hij stelde nog voor dat die, die enkel de beware betekenis van Kerstmis. wou benadrukken. Dat snap ik ook wel. Ja. Want Santa, die komt eigenlijk van de Nederlandse Sinterklaas. Ja, dat is En die is toen meegenomen door de. Door de uh, illegale die binnenkwamen in Amerika. Oké, zo'n slaven schip is die, die meegegaan dan niet? Is... Ja, ik, ik weet het niet. Maar ja, uh, ja toen heeft uh, Coca-Cola hem gebruikt voor de reclames. En nou is het de uh, Santa. Ja. Maar ja, er was iemand, een uh, Paulino in een Facebook bericht van... de uitspraken van de bischop hebben de kleinste onder ons teleurgesteld. Ik wil benadrukken dat de intenties van monsieur Stagliano... anders waren dan op het eerste gezicht lijkt. Jongen, bereid je ja, spies daar ja, ook ja, een, een beetje ik voor. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik heb ook wel eens uh, bij de Nicolaaschool, wat een katholieke school is. Heb ik toen ook wel een keer gemopperd. Dat er een kerstman rondliep. En dat ik denk van ja, jongens, het verhaal zelf is zo mooi van kerst. Ja. Dat er een kindje geboren wordt dat die vrede op aarde brengt. En al dat soort dingen. In plaats van dat <lacht> hele commerciële. Ja. Van uh, ja, je moet cadeautjes geven aan elkaar en dit en dat. En, maar ja, dat is dan weer van Sinterklaas. Ja, dus ja. daardoor hebben wij. Al die twee, twee dingen. dingen even uit elkaar. Hè? Ja. Doe Sinterklaas ja. en daarna doe je gewoon de kerst. En dan doe je dat kindje wat op aarde komt dat, he, dat vrede ja. brengt. Ja, dat is nou gelukt, hè? Ja. Het is gelukt, zie je het. Ja. Zeker. ja, Wij hadden vroeger echt nooit cadeaus met kerst. Nooit? Nee, wij ook niet. Nee, ik nee ik nooit niet, Ik weet niet wat er gebeurd is, maar. Wat een stortje. moet zei, die door de, door, de, door, de, door de kamer liepen. Ja. En uh, dat was uh, Pieterman, kreeg helemaal niet. Dat was Tante Jo, want die had van die grote dingen. Die had niemand zit de klas had een spray om. Die spray ken ik wel. En je was ja, uit de voorkamer. Ja, hij staat toch wat. De, de asbak. De plek van de asbak. Op zijn in. rug. <laughs> ja. Hij kwam uit de kroeg. Ja, maar ik moet zeggen, ik vond het vroeger vond de kerst wel altijd heel sprookzachtig. Als je zondags had je dan een kindje vieren in de kerk en dan mocht iedereen een liedje zingen. En ja, het, het Engeltje, en als je daar een muntje in gooide yeah. in de kerk, dan knikte hij, weet je. En, dat waren van die kleine dingetjes die het wel heel magisch maakten. Ja, zeker. En midden in de nacht een kerstontbijt, dat was ook wel oh, het nooit ging. Dan. Om half elf, elf ging je naar de kerk. En als je dan terugkwam, dan gingen er een paar die rennen naar huis om het water op te zetten. Maar de tafel was al gedekt en allemaal een kaarsje bij je bord. Dus ah, er waren ja. altijd enorm veel uh, huisbranden in kerstdag. Open vuur. Maar ik vond het altijd echt uh, heel magisch altijd. Ja. ja, het was wel iets. Ja, ook wel, je het hele verhaal... Uh, dat je niet eens weet uh, hoe het zat met Jezus. Jawel, ja, wij wat. waren Rooms-Katholiek. Oh, dus ik heb een zendeling hier aan boord. Jawel. Ja, sorry. Nou, ja, ik ben zo opgevoed. snel maar weer een altijd die kerstplaatjes dan. Ja, Doe maar. Om, de, om weg te poetsen. De wombats! Dance to Joy the Visions. Vergeet die maar even. Ze hebben ook kerstmuziek gemaakt. Dit is een van die platen. Is Is this Christmas? The sleigh bells coming around the bend. It comes our darkest and Christmas is here. the future. The darkest and Christmas is here Maar... Toebak leeft two sides to everyone, Black as night and bright as a star. No minute from What is left Of your trip To the bar Outside Vergeten. Ik heb zo'n lijstje met allemaal een beetje alternatieve kerstplaatjes. Daar stond deze in. Do the Undo. Ja, wat is dit? Dit is een Nederlandse band rondom uh, de frontman Arne Soldaat. Wie weet, je gaat naar de front gaat hier gewoon. En uh, Arne Soldaat kent het ook van Daryl. En hij heeft in andere bandjes gezeten, Onder andere ook met, uh, um, ja, nog andere mensen gespeeld. Onder andere met Elterdamme. En uh, wat is hier? Soft. Parade heeft ook hier aan meegewerkt. Fatal Flowers, Hallo Venra. Het zijn allemaal mensen die aan dit bandje hebben meegewerkt. En mm. dit heet Do the Undo. Uh, het plaatje heet Two Sides Now. Ja, twee kanten had je vroeger. A-kant ja, uh... en de B-kant. En dan moest je hem omdraaien. Dat was altijd even een gedoe. Dan moest je de armen halen. Die deed je dan in zijn tuigje zo. En dan pakte hij die plaat en die probeerde ze aan één keer... Op Om te draaien. Dat er geen krassen kwamen. Krassen. Ja, geen krassen. En dan nee. had je zeg maar de, de, de band... Um, in Nederland, niet uh, uh, oh, Veto Flavors, is ook zo'n band. Groepen Sportivo. En die ja. hadden een plaat uit. En die man was naakt gefotografeerd op de waar zijn plaspiegelman zat, zat in het gat... waar hij, zeg maar die stalen pen van de platenspeler overheen moest... Ik vind dat ja. wel humor, hoor. En dan zeg je zo, zag je hem zo naakt samen... die hele grote stalen pen uit zijn... Nou, zeg, de of Ik vind het wel grappig. Ja, maar de ik denk wel dat heel veel mensen er schande van spreken. Heb jij gisteren om toevallig gezien dat ze hadden... 75 jaar uh, uh, satire of cabaret? Nee, nee heb ik Het mist. was zo grappig ook. Ja. ja en dan uh, zie je ook van, uh, hoe de mensen ontzet waren... dat er dan uh, geintjes werden gemaakt over dat... Uh, over, over het geloof in 1964. Oh, 64. Nou, nou, nou, nou. Echt, de wereld was te klein. Ja. En uh, ja, ik heb, ik heb toch wel gelachen. Maar het, is, het was zoveel wat je zag... dat ik gewoon een heleboel niet gezien heb. Maar Mies Bouwman... Ja. die tijd ja. ook bedreigd en zo. Ja, zeker. Door die daar gestopt met het programma. Die ja. was natuurlijk... Uh, die was echt helemaal omhoog uh, gevallen... met allerlei programma's. Op Een gegeven moment gingen ze satire doen... en toen dacht ze maar dat kan, dat kan toch niet... Ah. Juist. Ja, het, het is echt de moeite waard als je terug kan kijken. om gewoon even lekker te gaan zitten. Want elk stukje is van Theo en Thea. Maar ook van uh, Hadi Massa. En, uh, die, die groep met die Giel. Nog wat van uh, Het is uit het leven gegrepen. Allemaal dat soort dingetjes. Theo en Thea kwamen langs. Ja, ja goed. Ik, en, ik, ik heb wel het nog steeds een probleem met het stukje van. Uh, Hans Theo die dan. Uh, uh, noem je dat koningin Beatrix uh, nog even pakt? Oh, maar Op... die zat er niet bij. Oké, okay, dat, dat Theo, nee. van Theo en Thea? Ik nee, nee, nee, uh, Theo Maassen. Oh, ja, maar uh, Hans was... Theo, sorry, Hans Theo. Ik hou Hans, Hans oh, ze okay, okay. Die dan op het podium vertelt hoe hij dan met Beatrix... allerlei seksuele handelingen doet. Oh, oh ja, oh. The fuck? Ja, je ik ken daar, dat ding, ding helemaal kukken. niet. Die ja. ja, ja. ken ik toevallig niet. Nee. Hij uh, kan weer gemist dan. Ja, zeker. Nou, voor uh, nog even een ander berichtje over een man... die echt niet wil ophouden weet. Nee, over, over seks? Nee, nee, dat is niet. Het gaat over namelijk een uh, tandarts... In, uh, wat wist dat ook alweer? Wieringenwerf. Hij is 77, hij is standarts. Hij weet niet van ophouden. Hij had eigenlijk eerst zijn, uh, zijn eindpunt be, uh, uh, gezet op de 80ste. Hij denkt: Nou, als ik straks 80 ben, dan stop ik mijn werk. Maar hij zegt: Ik vind het eigenlijk zo leuk. 8-8 lijkt me leuker. leukere leeftijd om te stoppen met werken. Ja. Ja. Ook dood dan meteen, denk ik zelf. Gewoon. Ja, die, die, die mensen die willen gewoon, uh, noem we dat, in het zadel sterven, zeg maar. Hè? Ja. Ik hoop niet dat hij in mijn mond sterft. Dat hij daar aan het boren is. Dat je denkt van, hij, hij doet, ja, maar die boor volgens mij moet je dan uh, trappen op een pedaal of zo. Oh, die zit straks vast in je, in je mond. En dan boord je maar door. Dan komt hij achter je hoofd vooruit. Maar ah, ja, gelukkig word je niet vastgezet nee. in de stoel. Dus, die boormachine is in een stuk, Nee, die tandarts is klaar. Oké, okay, nou, doe hem er maar vanaf. Pak de volgende maak. De volgende eentje, patiënt. Ja, die zat al een tijdje te wachten in de. Als het, op de reservebank, maar ja, hij bleef me doorgaan. Maar wel bijzonder dan, want uh, je krijgt wel je AOW, krijg je al. Ja? Als je 65 bent, of 67. Ja, zwart werken, zit. En, uh, en dan krijg je dit erbij. En uh, je, je betaalt minder belastingen, loonbelastingen en alles. Dus die man loopt helemaal binnen. Ik wou zeggen, is, uh, is hypotheek is al afgelost? Ja. Man, als je, als je, als je, als je die zie ziet ook gewoon, hè? Dan, dan zit je tegen het eind van het jaar. Ik ging vorige, uh, vorige week ging ik naar de tandarts. En of ja, dan krijg ik opdracht van mijn secretaresse. Zeg maar. Je kan geen grote dingen laten doen. Hè? Het is gewoon alleen tandsteen weghalen. Of even in je mond kijken. Niet allerlei dingen aanraken. Maar dan rekent hij er meteen weer 50 euro voor of ja, zo. Aangeraakte of aangeraakte kies. Of een zalfje hier of daar hoppa, weer 25 euro bij. Ja, dat, dat wordt niet gedekt. Dus hij mag alleen kijken: niet aankomen. Dus dat uh, heb ik tegen hem gezegd. dus zegt hij van, uh, ja, dat is wat. Ah, zeg ik zo. Niet aankomen. Oké. En hij zegt, volgend jaar kom ik terug. En dan mag je, je helemaal uitleven. Oh, je hebt me uh, nu verhoogd. Maar ik heb laatst gehoord. Ik ja? was ook aan het kijken. Dat als jij het verhoogt, dat je het eerste jaar geen uh, vergoed krijgt wat je erop was. Oh. Zer, maar, ik denk, nou, dat kan toch niet zo zijn. Nou, het was wel. Die, kijk hier, die verzekeringsmaatschappijen moeten ook wat verdienen. Je ja. hebben het allemaal niet zo breed. Ja, maar het is al, je betaalt sowieso voor de basis al 100 euro meer. Okay. Waar ik zit. Ja, ik, ik heb me er helemaal niet verdiept. Ik krijg, uh, ik krijg altijd ja, aanwijzingen. Ja, jij ja, ja, hebt een assistent. Assistente die, die, uh, een PA. Die, die maakt de vulling klaar. Oh nee, dat is die andere assistent. Maar uh, ja, ik krijg gewoon aanwijzingen En dan zeg ik dat tegen mijn tandarts en die, die luisteren naar. Nou, ja, dat dan ik kom weer binnen van. Ik mag niks zeggen met een briefje zo. Nee. <laughs> Alleen thans, even bij briefje ja. van je moeder. <laughs> ja, en als je al wil overleggen, met mijn vrouw bellen. Die weet dat hoe het zit, mm. gewoon allemaal. Mm. gekker geworden. Goed, straks is het antwoord te berichten bericht natuurlijk. Hebben we ook niet in dit radio-programma. Ja. In muziek. in the morning is I miss you, even though it don't make sense. Hard in my chest to breathe when all I see are stories of our love. So hard, but it was a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 Wat andere auto's, daar Houdt van iemand? En dan uh, de Go to Hell. Nou goed, je had het over Clinton. Kane. Is zijn nieuwe plaats. En, uh, nou goed, ze nog even kijken of we een leuk album. Nee, het is nog maar de. Nee, yeah, Maybe someday it'll be okay. Ja, ik heb zo'n cliënt ook die zegt dat het komt allemaal wel goed komt. Ze Gast, hou op met fake informatie, dit. Het komt wel het komt, goed. Het komt niet het goed. Het komt gewoon. wel goed, al. Het, het komt niet goed. Je moet er gewoon mee leven. Nou goed, hoe kom ik hier nou weer op? Weet ik ook niet. Maar goed, het is ja, tijd voor een hele andere dingen, vrolijk. Dat snap je natuurlijk allemaal weer. Zandvoortse bericht. Een schenking voor van de familie Wagenaar. Dit is een verrijking voor het Zandvoorts Museum. Ze hebben een pop-up uh, gemaakt in het Raadhuis hier in Zandvoort. Een afdeling van het Zandvoorts Museum. Zeg maar. Deze, uh, Chris Wagenaar heeft uh, in de jaren 50 al een hele uh, collectie aangelegd. Allerlei dingen ook over Zandvoort, bommen, schuiten en andere dingen heeft hij, foto's... Nou, van alle dingen heeft hij verzameld. En de familie had zoiets: ja, daar moeten we eigenlijk iets mee. Dus nu hebben ze het geschonken aan uh, de familie... Of aan de Museum En die hebben in het raadhuis dus daar een tentoonstelling gemaakt. En dat is mooi. Ja, uh, Paul Olieslager... die heeft de opening gedaan... waar uh, een aantal mensen niet zoveel... ze hebben natuurlijk uh, een uitgeklede versie gedaan van de opening. En verder... Um, even kijken... Oh ja, op wat hij allemaal gedaan heeft, deze, deze Chris uh, Wagenaar. Het is eigenlijk een ontwerper geweest, een ja. architect. Hij ja, heeft klopt. onder andere 300 woningen gebouwd. Uh, heeft het hoogstandje is wel de schelp. Dus hij heeft de uh, spoor wel verdiend. Hij is niet alleen verzamelaar geweest, maar hij is ook op bouwen geweest hier in zijn antwoord. Nou, heel vriendelijk van hem. Oh, heel vriendelijk. Ja, Ik kan zeker. niet anders zeggen. We, we hadden hem nu nog kunnen gebruiken ook. Ja, ja, ja zeker. zeker weten. Ja. Herstellen doe je zelf. Als jij een psychische kwetsbaarheid hebt en je stapt verder veel in je herstelproces... Dan kan je je aanmelden voor de Herstelacademie. Oké. Okay. dat is eigenlijk iets wat uh, gedaan wordt in de Blauwe Tram. Vanaf maandag 10 januari, 12 lessen, plus een terugkomles. Van 1 tot 3 uur. En locatie, had ik al gezegd de Blauwe Tram. Maar stuur me gewoon iets uh, naar herstelacademie.org. Ga eens kijken of er inderdaad wat voor je bij zit. Oké, okay, dan krijg je een one terug. Herstellen doe je zelf. Tot ziens. Ja. Bedankt. Dag. Ik zie trouwens ook weer dat er uh, weer een nieuwe introductiecursus komt... Uh, van het biljarten... En uh, er is, uh, u leert van een fanatieke biljart, hoor. dat is toevallig mijn vriend. Yep. <laughs> in vijf lessen de basisprincipe. Dus het is 17:50 voor vijf lessen, inclusief een kopje koffie of thee. En uh, je, je, donderdag 13 januari start het weer in de Blauwe Tram. En uh, ga even naar uh, plus.zandvoort.nl en mail met Linda Oudendijk. Het is l.oudendijk.zandvoort.nl. @plus ja, plus.zandvoort.nl doe je zelf. Mooi hoor. Zo het is een mooie one-liner. Ja. Zandvoort is trots natuurlijk ook op uh, Max Verstappen. En uh, grappig, ze hebben op uh, social media... hebben ze even een uh, grappig filmpje gemaakt. Hij, hij heeft nu ook nummer nu 33. Ja. Is het niet de duivels? getal, 33. Nee, dat is 666. 666 was dat. Dat is het duidelijk getal. Maar goed, nu, zit, 6, hè? Ja, nu zit, hij, zit hij te denken... om zijn nummer te veranderen naar nummer 1. Want hij is nummer 1 natuurlijk. was zo duidelijk. Echt de hele race. Rij je voorop. Maar goed, uiteindelijk... hebben ze een filmpje gemaakt en daar veranderen ze... dan een verkeersbord van 33 naar 1. Dus dat is leuk. Ja, interessant. We zijn we hartstikke... Uh, trots op hem. Max Verzappen is hier natuurlijk... ook flink aan het rijden geweest. En ook in die uh, um, interviews die hij deed... natuurlijk over... Uh, dat hardrijden zei hij dat hij heel veel had gezopen en dat hij hoofdpijn had. Dat, ja. dat zijn goede voorbeelden voor de mannen. Toch? Hard rijden en veel zuipen. Misschien nou ja, miste die, ik nog dat hij dat niet noemde. Misschien is straks ook reclame voor pijnstillers. Ja, vanwege zijn hoofdpijn. Ja. ja. Ik vond het een heel goed voorbeeld van hoe je als man in het leven moet staan. Hardrijden en zuipen, wat nog meer. Baaier ba ba of zo, denk ik dan uh, zelf aan. Ja, zeker. Aan. Uh, wat hebben we nog meer? Er is een kerstverrassing uh, is er gebracht naar nieuw Unicum... Een overheerlijk kerstbrood van 1 meter. Die is aangeboden aan alle huiskamers. En een gullig partner ESJ-vastgoedonderhoud. Die het schilderen en behangwerk bij de Unicom altijd verricht. Nou, dat is wel een super verrassing. Dus ze zijn er allemaal heel blij mee. 1 meter lang kerstbrood, hè? Oh, oké. Okay. Ja, dat is best wel groot. Dat is best wel groot. Zeker. Nou, ik zie hier nog even dat er een scootmobiel... Uh, uh... Contest? Nee, ja, Contest is geweest op circuitpark... En de antilopen. Dat is de club van uh, Pluspunt. Die hebben vorige week woensdag alweer lang geleden. Onder leiding van Jeroen uh, Blekenmolen hebben ze daar uh, een rondje mogen rijden. En activiteitenbegeleider Jolande Meijer regelt regelmatig wat activiteiten voor deze mannen. op boosters en uh, van die wagentjes. En het ging er nog hard aan toe. Er zijn ook slachtoffers bijgevallen. Geen doden. Nee, helaas niet. Zo, zo spectaculair was het ook vind niet. Maar er ging iemand dus uh, hoog in de bocht. Uh, uh, ging je rijden en uiteindelijk uh, viel je uit het bakkie vandaan, zeer de knieën. En een ander die zei zelf van, shit, ik heb kunstbenen, ik heb kunstknieën. Ja, ik hoop niet dat ik alleen schade onder ja, vind hiervan. Nou, je snapt het al wel, dit doen we ook niet meer. Dit is echt, mensen kunnen zich erin verliezen. Straks allemaal weer extra mensen naar het ziekenhuis en de ziekenhuizen hebben het al zo druk. En dit, dit soort grappen kan je natuurlijk niet, hè? dat snap je ook wel. Leuk, maar doe het even via een simulator of zo. Oké. Okay, ja? ja? Lijkt me wel. Zeker weten, zeker weten. Maar goed. Goed, tot dus zover de zijn berichten. Tweede geelste van de radio waar we nog veel meer van die leuke berichten voor u klaarstaan. En er is ook straks nog weer geschiedenis in het tweede geelste in het Radioprogramma. 18 december. LP, aparte vrouw. Conversations. Ah, ik vind het mooi dit, hoor. Zo spreek ik het uit, denk ik. Long Island, New York. 40 jaar oud. Ze zou gewoon het kunnen zijn. Voorbeeld van man-vrouw. Onzijdig. Ik vind, het een, ik vind het een mooie persoon. Into de Wild is een van haar platers. Heeft vier albums afgeleverd. Dit is het laatste album. Start a conversation. Begin gewoon maar eens een gesprek. Ja, dat is het begin van het leven... Dan raken ze in gesprek met elkaar, weet K je wel. Kan je haar naam nog eens noemen? Uh, Laura pro -Gurgini. Ja, LP. Noem gewoon LP. LP, dat is haar artiestennaam. Ah. Dat is gewoon een afkorting van haar naam. En, is er is uh... een heel jong iemand nog, die is net begonnen. Nee hoor, ze is 40. Oh. Zo jong is ze nou ook weer niet hoor. Oh, nee, ze klinkt het wel een opstandig dat... kind, maar dat is ze niet. Into the Wild is een van de platen die we wel vaak gedraaid hebben. En uh, Lost on You. Ja, ook een van die platen die we hier wel op de radio slingende LP. En, uh, ze is zangeres. hebben onder andere uh, muziek gemaakt voor Chair uh, Renona. Uh, Backstreet Boys en Christine Aguilera. Nou, dat wordt een groot ah. feest. Voor haar sowieso. Ze is vandaag jarig. Ja, zeker. Ja, ze is vandaag jarig. Goed, straks daar meer over natuurlijk. Zeker. Natuurlijk, uh, het is het mooiste van het leven. Even een gesprek te beginnen. Ook al gaat het soms moeilijk een gesprek. Ik heb natuurlijk te maken met... Uh, nou, natuurlijk weet ik. Maar ik heb mensen, te maken met mensen verstandelijke beperking. Oh. En er komt vaak niet heel veel zinnig, zinnigs uit. Weet met, je? met mij, hè? Dus, ik, uh, ik ben een jongen. Ik heb bijvoorbeeld één cliënt die zegt altijd... Ik ben, ik ben een jongen. Stoere mannen. Stoere jongen. Dus dan uh, ga je proberen een hele tijd een gesprek te houden over jongen, over stoere mannen. Over stoer te zijn. Ja, over wat stoer te zijn. Stoer wat is dan stoer, stoer? En wil je dan geen meisje zijn? Daar <laughs> ja, komt er toch nog wel een aardig gesprek uit. Ik denk van ja, als je maar genoeg tijd steekt in iemand voor een, een conversation, kom je wel tot iets. Ik maar het wil hij graag een meisje worden ook? Is dat, uh, of, uh... Ja, is gewoon, hij wil gewoon een stoer man zijn, een stoer jongen. Ja. ja. Maar wat is een stoere meisje dan? Wat een is een stoer stoer meisje? Wat is een stoere meisje? Wat is een stoere vrouw dan? Is die uh, moeder een stoere vrouw? Nou, ja, hij is wel een stoere vrouw. Ik vind Ravens van Dorst wel stoer. Wie? Ravend van Dorst. Ravend van Dorst. En waar kennen we haar van? Nou, zij uh, heeft die boerderij. En ze dus heeft al die bekende Nederlands uh, Oh, die, ja, werd. die stoer. Dat is ook zo'n persoon, dat is gewoon een het. Gewoon een voorbeeld van man en vrouw, maakt niet uit. Het gaat ja. om de persoon. Leuk, hè? Het is gewoon een mooie persoon. Ik heb uh, wat stukjes via Facebook, uh, of via internet gewoon zitten kijken. Ja? Dat ze daar inderdaad al zat met die Caroline van uh, de boerenburgerbeweging. Boeren oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. zeg geen triple D. hè? Nee. Maar uh, en, en, uh, die, daar zat ze samen met haar en met Maxime Meiland of zo. En, dat was echt heel grappig. Oh, maar die is, helemaal, die is toch helemaal uit de gratie gegaan, die, uh, die van Meiland. Ja. Omdat ze natuurlijk zo voor de PVV zijn en pingwings hebben. De, de boerderij. Ja. ja. <laughs> zo is het. het. Nou, vandaag ja. in de telegraaf te lezen. Stop met datacentra's. Ze hebben hier in, in Nederland al heel veel datacentra's gebouwd natuurlijk. En er is nu wel een aanvraag om... 20 tot 25 datacentrums hier op te starten. En ze gebruiken nu plus minstens 2% van de elektriciteit hier in Nederland. En uh, dat is 2,7 terawattuur. En dat is veel, dames en heren. Daar heb je wel wat windmolentjes voor nodig. En uiteindelijk dat gaat uh, doorlopen wordt het wel 15 terawattuur. En dat is heel veel. En uh, daarvoor willen we die uh, datacenter hier in Nederland een beetje meiden natuurlijk. Uh, en het levert ook niet zoveel baan op. Het draait natuurlijk gewoon een tijdje en dan loopt iemand uh, door die harde schijf heen te kijken of er geen uh, bugs in zit. En verder is het uh, weinig baantje wat het oplevert. Dus er zijn, zijn stroomslurpers. Die moeten we weren. Maar aan de andere kant betalen ze waarschijnlijk ook wel goed. Meta. Weet je wel? Meta. Facebook. Meta. Die gaan natuurlijk ook heel veel centjes betalen voor de datacenter hier in Nederland. Oh. Ja, en daar is de gemeente meta. wel blij mee. Denk ik aan een, een, een omroepster die een brief beantwoord of zo? Meta, meta de Vries. De Vries. Ja, ja. zeker. Ja, nou, dat komt zomaar bij me Van die nutteloze meta. informatie, ja, je moet het in je hoofd. Zuchtende uitspreken. Meta. Meta. meta. meta de Vries was ook altijd zuchtend. Oh. Met de tips op zondagochtend waar je naartoe kan. Oh. Meta de Vries. Oh. Dat was zij altijd. Meta oh, oké. Okay. Maar nou goed, dat is het anders dan de volgende. Ja, dat is een andere. Nou, ja. goed. Er goed. een vrouw die was helemaal in shock. Mag ik al eigenlijk? Ja, zo ja, doen Ik Die helemaal... geen ruimte. Ja, die was helemaal in shock. Want ze was bij de supermarkt boodschappen aan het doen... en op een bierkratje stond pre precies op de plek waar het logo staat... geen Heineken, maar Holleder. Echt waar? Ja. Het, het, het, het was een groot mysterie hoe dat criminele kratje... in de schap heeft kunnen behandel, uh, b, belanden. Nou, het exemplaar trok behoorlijk wat aandacht in de supermarkt. En uh, die, die, die vrouw die het zag, die denkt... ik koop hem gewoon. En ze heeft meteen een foto op Instagram gezet en op Facebook. En ze is gelijk benaderd door Heineken. En die wilde uh, van alles weten erover. En uh, die was ook helemaal niet blij met dit grapje. Dat nee, ze het gedeeld ik. had. Ja. En ze willen het kratje terug voor onderzoek. Dus ze zei: laat het bieden maar beginnen. Zo. <laughs> maar ja, Heideke heeft uiteindelijk het kratje vrijdag neus opgehaald. Voor intern onderzoek. En? en Hebben uh, ze er nog wat voor betaald? Nou, ja, het onderzoek is in volle gang. Ik neem aan dat ze gewoon een gewone krat terug kreeg. Oh. Ik, denk dat zo oh, ik is. had hem echt bewaard hoor. Maar ja, ze heeft de foto's, hè? de herinneringen. Nou, blijft. ze heeft de foto's, hè? Ja, en het verhaal. <laughs> alles staat op Facebook, alles is nog terug te. Ja. Lezen. Waar het allemaal over gaat. Maar ja, het is wel raar hoor. Maar het is... het is aannemelijk dat het gewoon een sticker is die erop is geplakt. Ja? En wie heeft die stickers dan uitgebracht? Toch niet die zussen, hè? Van weer, van, uh... Nee, toch? Niet wie die zussen die alles, die ja, alles eraan toch. verdienen en zo. Ik moet altijd elke uh, maandagochtend moet ik voetbaltassen ophalen. En dat moet ik dan uit een oud schuurtje halen bij een oud uh, uh, uh, voetbal. Uh, uh, vo voetbal, uh, noem je dat nou? Ben je een voetbalvrouwtje? Nee, een voetbalvrouwtje, nee. Een voetbalstadion, uh, moet ik het uh, ja? ophalen. En dat zijn echt zware tassen. Dus die gooi ik naar voren op een fiets. En dan zie je mensen altijd een beetje kijken. Zo, lukt het een beetje? Ja hoor, ik zeg maar, ik weet eigenlijk niet precies... waar ik uh, dit losgeld naartoe moet brengen. Weet jullie dat? Dat zeg ik altijd. <laughs> Nee, is dat van mensen. het team van je, je zoon? Of zo? te zwaar, zeg ik, dat past natuurlijk nooit in die tassen. Dat is helemaal niet goed uitgerekend. Is dat team van je zoon? Dan moeten jullie wassen. Nee hoor, dat is voor, voor mijn werk gewoon. Oh. Maar het is altijd leuk. Drie of vier van die tassen hebben we dan. Ik neem in het begin allemaal. Ik dacht er wel drie tegelijk mee. Maar dat, dat gaat me niet meer redden op mijn leven. Dat natuurlijk nu neem ik van twee van die zware tassen voor op mijn fiets. En dan zie je mensen echt kijken. Want ik moet echt wel slingeren over die weg zo. Ja, is dat is veel te zwaar. Veel te veel losgeld gevraagd zeg ik dan altijd. Ja. Dat past allemaal niet. Nou, kom met die grap allemaal. zeg klaar nu. Yes, dames en heren, Dug special hier! Last night I nearly died. Oh, my god, dat is een drama-crime! can't put this off forever, I've got to tell you sometime. But when I try and say it, my mouth just gives up and dies. This field. ...in Noord-Ierland, Belfast. Oh, Last Night I Nearly Died. Ik voelde me zo, ik voelde me echt niet lekker hoor. Is het, is het die, die omikron? Of is het het uh, spul wat ik zelf ingespoten heb? Nou, dat zou ook kunnen. Man is wel opmerkelijk, hij ziet er op uit. Hij heeft een middeleeuws kapsel, lange dreadlocks. En hij staat bekend om zijn romantische en uh, ja, uh, warme stijl qua muziek. Zingen, songwriter. En dit is een van zijn geinige plaatjes die hij maakt natuurlijk. Goed, hier betoe heeft, kan je dit soort muziekjes verwachten. Dan kijken we kijken nog even de wereld in wat er allemaal speelt. Een van de dingen die speelt is natuurlijk uh, nou, spoedoverleg van Omicron vanmiddag. Dan gaan ze met OMT gaan ze om de tafel kijken wat er moet gebeuren. Het is dus niet duidelijk wat er gaat gebeuren met die Omicron of het... Uh, een, een, een agressieve variant is. Of het is alleen maar een variant is die besmettelijker is... waardoor je meer mensen ziek krijgt. En dan heb je meer kans op dat het ziekenhuis vol lopen... die momenteel niet vol liggen. Dus dat is wel prettig om te weten. Maar gaan we daarop wachten tot het volloopt, en dan maatregelen nemen? Of gaan we nu al maatregelen nemen om het voor te zijn? Want dat hebben we al de vorige keren een beetje geleerd. Dat betekent dat de winkel straks dan allemaal dichtgaat? Ja. Dat betekent dat we dan om negen uur binnen moeten zijn? Nee, dat nog niet. Dus dat is wel weer prettig. Dat was ook wel spannend, hè? Dat je dan na negen uur nog even buiten ging staan en dat je ging roepen. Ik ben buiten! Ik ben buiten! Zie je me? Niet, niet roepen, niet roepen. En uh, ik, ik ben zo'n ochtendster, of ook wel een avondster... die dan langs het Grof ga. gaat. En na negen uur mag je het plaatsen. Dus ik ging, na 9 uur ging ik rijden met de auto door al die wijk heen. En dat is best wel spannend om nog geen politie uh, te treffen. Want ja, je ging op zoek naar de schat. S'avonds? Ja, s'avonds. Oh, ja. En uh, ja, dan kan je ook de politie tegenkomen en dan heb je helemaal geen schat. Dan heb je de kit, de piks, heb je achter je aan. Dat wil je ook weer niet. Nou goed, dus vanavond, vanmiddag wordt er overleg uh, gevoerd... om te kijken wat er moet gebeuren in uh, Nederland tegen het strijd tegen, uh, tegen... Ja, daar is ie! Vertel, wat is er nog meer? Ja, ik vind dit ook wel een pikant bericht. Er is uh, Monseigneur Xavier Novel Goma. Dat is een buschop geweest van het Spaanse Solsona. Die is onlangs om persoonlijke reden teruggetrokken. En is nu ook door de kerk formeel ontslagen. Want wat blijkt... Hij is getrouwd nu met een schrijfster van erotische monoromans... met een satanistische ondertoon. O, jeetje. Jawel. Volgens de krant El Independiente was de uh, wel belast met exorcisme... het uitdrijven van boze geesten. En uh, ze hebben dus een gedeelde interesse in demonen. En zodoende heeft hij die schrijfster dus uh, ontmoet. Ja, en... Uh, ja. Ja. Ja, eind vorige maand had het stellend huwelijk. En uh, de kerk kwam dus zaterdag met de verklaring van het ontslag. En uh, inmiddels werkt de, de bisschop bij een bedrijf dat handelt in, in sperma voor de kunstmatige inseminatie van varkens. Wat dat? Huh? Dat is weer minder romantisch, ja, minder pornografisch. Ja. Dat is gewoon goor, man. Maar, maar hij was dus een reizende ster in de Spaanse katholieke kerk. En die okay. heeft die allemaal opgegeven voor die Sylvia Caballol Clemente. En die had, was beroemd geworden met, de, met het boek De Hel van Gabriel's Lust uit 2017. Ik moet het even noteren, want die moet ik natuurlijk lezen. Het zal wel een spannend boek zijn dan. Dat lijkt me ook wel. Als hij zo in één keer helemaal de andere kant op gaat, ja. dan dus moet het echt wel ge iets geboden hebben, zeg maar. Ja, er zullen wel pikante scènes in staan dan. Zeker. Doe me denken aan uh, Wallace en uh, Edward, de koning van uh, Engeland. die afscheid nemen. Omdat een... hij ook zo'n nieuwe vrouw kreeg die toch een heel andere manier van seks beleefde. Nu nee. ging hij op kosten van de kerk natuurlijk naar haar toe en met haar uit eten. om te praten over hoe, hoe uh, drijf ik demonen uit. Hij was dus een exorcist. Uh, Bestrijder. Oké. Okay, nou. Bijzonder, hè? Het is een bijzonder verhaal. dit. Ja. Nou goed, het is natuurlijk de week voor de kerst. En dan denk ik denk, we zijn er nog een beetje alternatieve kerstplaatjes. Nou, een van die kerstplaatjes die ik eigenlijk jou nog nog even draaide. Omdat die leuk is. Dit. Herken hem. Oh. Zij is sneeuw. Oh, wat een steeds. Hij is een tijdje in Nederland gewoond, toch? Oh, een oh, brandstede? Nee, oh, bijna! Dat zou maar, Dat, dat, dat Hij heeft, heeft wel weg. Ja. De straat is sint Nee, het gaat over de kerst, nou even. Hou. Op. Dit is Horst Stapper. Oh ja. Ja, nou, dat dus is ook een mooie Bas. Ja, maar het, het, de microfoon hebben ze een beetje zachter gezet. Nou, ik weet niet wat hij wil, maar het is niet om aan te horen. We doen de microfoon wat zachter. Nou, goed, dan nog maar even een, een klassieker uit de doos. Jazeker, de Ronettes. Weet je nog? Phil Spector. Die gast die met de kerst dood is gegaan. Toen was hij ook jarig ook, hè? Ook Bijzonder nog? verhaal van deze gast met pistool in de studio. Dus hou op met bellen. Goed, ik doe niet meer open ik deel niet meer uit. Nee, je mag sowieso niet meer open doen de komende maand. Maar ik vind het wel bijzonder, hè? want nou is dat zo. Uh, er wordt al paniek van... oh god, nieuwe maatregelen. En dan krijg je nog in het Haarnefse Dagblad van, uh, van vandaag... of uh, gisteren is het om half zeven geplaatst... dat de daling zet ook door in de GGD-regio Kennemerland. Afgelopen week één bewoner overleden... en gewoon uh, echt zo weinig mensen die in het ziekenhuis uh, zijn opgenomen in deze periode... Okay. 40, slechts 40 in, in, in een hele week, weet je wel. Dus dat is al veel minder. Oké, okay, dus maar goed, ik, nou, misschien zijn we het nu dan een keer voor. Elke keer roepen we altijd, we zijn eraf. Nog een klein, klein sputje in hey, We gaan niet naar links. Ik dacht echt dat we naar rechts gingen. Wat jammer nou. Ja. Nou, dan moeten we weer alles. Dus bedoel, ja, ja, misschien is dit even nodig. Ik weet het ook niet. Ik, ik word er een beetje mum voor, gewoon al die berichten. En, en hier moet wel flink... Uh, Programma's vooruit spoelen om weer even een ander nieuwsstukje kunnen nemen. Want ja. ze blijven er toch al vrij lang in doorpraten in de Omicron variant van de corona. Goed, vandaag ook nog in de krant te lezen: over de nieuwe regering zit eraan te komen. Compleet nieuwe groep mensen. Echt dat je denkt. Eindelijk is er frisse wind. Echt. Alleen ministers die denken van oh, die kende ik toch van, van Sociale Zaken. Die zit nu op defensie. En van defensie zit nu, wat is hij? Minister van uh, ...van, van, van, van, van eh, techniek, kom je geloof ik... ...komt er nou een nieuwe minister van te, internet of zoiets? Komt er? En, uh, ja, er komen al die nieuwe ministerposten... ...komen ze eraan. Het is natuurlijk uh, D66, CDA, ChristenUnie. ChristenUnie, hoe komt dat in van vandaan? Maar goed. En het VVD, dat wordt nu de nieuwe regering. En ze hebben zo, zo aangekondigd dat er 9 miljard de zorg in wordt gepompt. Maar later weer structureel 5 miljard wordt bekort... Bezuinigd. En heel veel uh, mensen uit de oppositie die gingen daar gewoon lekker op zitten, weet je wel. Echt ja. Elke die 5 miljard noemen, elke maar weer noemen. Dat is toch belachelijk. En die mensen in de zorg verdienen veel meer geld en dan moeten er in gepompt worden. Ja, maar ben ik dan noemen ze die negen miljard noemen ze dan weer niet. Want die wordt ja. eerst wel geïnvesteerd. Dus dat moeten ze ook noemen. Maar goed, de oppositie wil natuurlijk altijd lekker even dwars zijn. Dat mag ook hoor. Ja, er is een nieuwe CAO gemaakt hè, voor, door de FNV en andere actiepartijen... voor uh, dat het minimumloon omhoog zou gaan naar 14 euro. Ja, ja. En nou hoorde ik weer dat, uh, dat nu de nieuwe regering er is. Dat het, uh, dat het teruggedraaid zal zijn. Maar niet voor, de, voor, voor, niet voor de overheid volgens mij. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat zeker mensen die dus uh, inderdaad uh, vuil ophalen. En ook dat soort de, uh, baantjes waar iedereen zich eigenlijk te goed voor voelt. Hè? Want zo ja. is het vaak. Dat die mensen die moeten gewoon beloond worden. Want ze zitten echt inderdaad aan de rand van. En uh, die hebben nu zeker met die uh, inflatie de grootste moeite om rond te komen. Het ja, is weet, zo ik, belangrijk ik, dat, dat, dat iedereen gewoon... Uh, uh, meesnoep van, uh, van de welvaart die we hebben. Laten we wel eens wezen. Ik heb gisteren toevallig gekeken naar het begrotingstekort. Ik hou het dan wel eens bij. Ik ja, jij bent van de cijfers. Ik ben een, ik ben een nerdje. Absoluut. Ja. En ik had de hele tijd niet gedaan. Ik dacht, nou, dat klopt al niet door de corona. Maar toen zag ik dus uh, dat het toch dat het begrotingstekort alweer veel minder is dan dat het uh, in april van dit jaar was. En dan denk okay. ik van nou, dat gaat toch eigenlijk wel heel goed. Ja, ik, soms dan denk je, hoe kan dat nou? We ja, komen ja. in de crisis vandaan, in één keer. Hij is gewoon op pauze gezet, zeggen dan die economen. Ja. En hij is gewoon weer losgelaten en we gaan gewoon weer door. En de Herra. werkloosheid is ook veel minder. De, de, de banen, de, er is geen mens te krijgen voor banen die nee, opstaan. Nee, dat hoor je ook steeds. Terwijl ook daar onderzoek naar wordt gedaan... omdat het niet helemaal goed wordt getest, geloof dus, ik. Of uh, in uh, kaart uh, even, wordt gebracht. En het uh, en, en, uh, leeftijd voor met pensioen gaan wordt drie, nog met drie jaar verhoogd. Want er zijn gewoon te weinig mensen. Ja. Die werken zal je. ik, <laughs> bitch, werken. Op je knieën. Nee, <laughs> nee, sorry, nee dat nee uh, Doe maar vanavond. Nou, oh, yes, oh. Doe even nog maar. <laughs> yes, dat is een andere werkzaamheden. Daar krijg je niet voor betaald. Maar goed dat jij geen wissig op bent, hè? Nee, dat is dus echt allemaal fouten uh... overlopen hoor. <laughs> nou, je begrijpt wel toebak leeg. is ja, zeker. Fijn dat je erbij bent. Nou, doe maar even koffie. Je bent nog niet allemaal wakker, natuurlijk. Even dansend de uur uit. En straks hebben we een stukje geschiedenis. Wat gebeurde door de jaren heen op 18 december? En dat zijn weer opmerkelijke berichten. Eerst maar even dansen. Fijn dit, hoor. Yes. Everyone knows... And preachers for the ravers, divas and dealers. To the late-night lovers, box set watches, in duvet covers, round the clock mothers and part-time clubbers. Remember, we're all going through the same thing. And I'm sure it will all end soon. Laughing and dancing under one roof. And that first time raving, hands in the air to our favourite tunes. Hugs for your best friends, mate, I mistra. Another night, all smiling in pictures. That's gonna be the night of our life. So this one here is just for the times.